Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan wil dat er een internationale vredestop komt... om een permanente oplossing te vinden voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dat zei hij bij het spoedberaad van de Arabische Liga... een samenwerkingsverband van 22 Arabische landen. De emir van Qatar zei daar dat zijn land probeert te bemiddelen... met Hamas om gijzelaars in de Gaza-strook vrij te laten. Hij zei ook dat hij zich afvraagt hoe lang de internationale gemeenschap Israël... boven de internationale wetten blijft stellen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 Paus Franciscus heeft een Amerikaanse bischop ontslagen. Joseph Strickland, gold als de spreekbuis van de ultraconservatieve katholieken in de VS. Hij keerde zich op sociale media op luide toon tegen het vernieuwen van de Rooms-katholieke kerk, zoals Franciscus dat wil. Zo vindt hij het bespottelijk dat er binnen de kerk gepraat wordt over het toelaten van vrouwen in bestuurlijke functies. En over de vraag hoe LHBTI'ers hun plaats in de kerk kunnen krijgen. Bij een explosie in een asielzoekerscentrum in Italië zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Het gebouw stortte vannacht in, in een plaats vlak bij het meer van Bolsena in het midden van het land. Mogelijk was er een gaslek in het gebouw. Veel mensen kwamen onder het puin terecht. Volgens de autoriteiten hadden de meeste lichte verwondingen. Het weer buien, vooral in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 10. Morgen is kans op mist, verder zon en s'avonds in het zuiden regen. En het is dan ongeveer 9 graden.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 Is dit de ZOZ Zandvoort op zaterdag met nu Louis Capaldi? I'm going on during the same feel there's no other same The Zol and nothing really go away driving me crazy.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 Getting kinda used to being so yellow Mm -hmm. I've yeah. heard one for heard one father the sake Every generation has its way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 Joe Cocker, ja. Ja, daar, daar ben ik wel je jaloers op hoor. Ja, goed hè. Goed hè. Ja, goed, hè? Jawel, ja. Jawel, dat is wel een hele grote grootheid. Hè. Ja, ja, een ja plaat. zeker. En een mooie platen ook. Mooie oh. plaat gewoon. Ja, maar uh, alt zijn werk is goed. Dus ja. het maakt ook helemaal niet uit. Wat nee je hoor, wat u zingt ja. maakt helemaal niet uit. maakt helemaal niet uit. Nee. Helemaal niet uit. nee. Nou ja, Rendel, uh, goedemiddag. Uh, ja, goedemiddag. alle berichten die we eigenlijk uh, nu tegenkomen, die zijn allemaal uh, FIFA Las Vegas. Ja,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 dan is gelijk uh, ja uh, gaat de boel los en dan moet iedereen opeens een model hebben maar ik heb er maar één dus ja ja, ah. ja zeker <laughs> nou ja dat is zo uniek dat uh, mensen ja. inderdaad uh, vragen gaan stellen van uh, hey, uh... Wat ja. is dat nou? Dat is uh, alleen maar goed teken, Renal, toch? Ja, maar dat is altijd leuk als je oude collecties uh, opkoopt. En uh, uh, ook voor mensen ook die spullen komen inruilen. Dat er soms dingen bij zitten. Ik denk, dat, dat is wel heel lang geleden dat ik dat gezien heb, zeg. Ja. En er is natuurlijk een nieuwe generatie verzamelaars opgestaan. Die hebben dat nog nooit gezien. Ja, en die worden dan toch een beetje wild. En dat heb ik graag. Als ze wild worden, is het altijd goed. Dus ja, precies. En dan, dan zijn ze er goed mee bezig. Ja, is dat ja. is heel erg lekker. Nee, daarom ja, blijf toch? ik even uit de buurt van Beverwijk verlopen. Ja, dat <laughs> dat <laughs> nee, maar ja. hartst ja, hartstikke ja. mooi. Ja.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 Max Verstappen, het model. Dat, dat is ook een, een van de neer. Sowieso. Als je een Max Verstappen collectie hebt. valt die natuurlijk gelijk op. Want het ja, is allemaal blauw. Dat bedoel ik. En, uh, en die is wit. Dus ja. dat is een hele goede. En uh, ja. dat, dat zie je gelijk wel bij hele grote Max, uh, Max Verstappen verzamelaars. Dat als je dan hun kast kijkt. die, die witte Red Bull. Ja, dat is nog steeds een hele mooie. En ik heb hier natuurlijk zijn hele mooie staan in een 1 op 8. Dat is echt een hele mooie. Wow. Als je die koopt, heb je serieus wat uit te leggen bij je oké. Ja, nee, nee, nee, nee. oké. Okay, okay. ja, waar, waar praten we dan over? Even voor de uh, Yes. Iets meer is 10.000 euro. Zo, ja. goedemorgen. Ja,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 Oké. Okay. Ja, dus dat is altijd helemaal goed, hè? Nou, makkelijk. Gewoon even, ja. even binnenlopen met een portemonneetje. En, en, en koekjes voorbij de koffie, hè? Uh, dat ook. Want die moeten ze wel meenemen. Zeker. Ja, want uh, ja, je, je stelde niet alleen jij uh, verkoopt dat dingen, maar ook uh, via Katawiki uh, zie je uh, dingen langskomen.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 Als, Ma als Max zegt dat hij echt is, geloof ik het. Laten we hem ophouden. Ja, ja nee, dan, dan, dan moet het <laughs> gewoon zo zijn, toch? Dan moet het gewoon zo ja. zijn, ja. Hé, hey, maar een mooi bruggetje naar uh, Las Vegas. Want ja, uh, ja daar gaat uh, Max stappen. Ook met een speciale helm rijden natuurlijk. Ja, weer. Is het 54 dit jaar? Ja. <laughs> ja, ja, ja. En dan uh, wordt het een uh, fluoriserende neon... Uh, Gele, gele helm. Uh. Ja, heel apart te helpen. Ook in het donker daar. Uh, we moeten allemaal vroeg op. Heb je het gezien? Jeetje, man, ja, zeven dat, uh, uur is de race, toch? Ja, uur is de race, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, uh, ja die dan, in het licht allemaal weer... Uh, ja, het show-element moet gaan geven, denk ik. Hè. Het gaat allemaal natuurlijk puur om de show daar. Ja. Ik heb wel, be ik heb wel uh, besloten om er niet heen te gaan en te gaan gokken. Want ik had natuurlijk de uitslag van vorige keer helemaal fout. Ja, inderdaad, ja. Dus, dat, we gaan niet door naar het casino, zullen we maar zeggen. Nee,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 Nou, ik denk nog dat je nog steeds een biefstukje kan eten. Ja, er ging, er ging iets van, van... Nou, in de miljoenen hebben we het dan, hè. op een jaar. Ja, maar dan denk je dat je nog steeds miljoenen krijgt. En uh, ik denk dat Toto, ja, dat doet het pijn. Als je, als je uh, 50 miljoen krijgt en je krijgt opeens naar 48 miljoen, doet het pijn. Zullen we daarop houden? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, <laughs> nee, ja uh, heel simpel. Uh, uh, overal moet bezuinigd worden. En ook de slaatjes, van dat soort jongens gaan natuurlijk gewoon omlaag. Uh, ik vind dat de slaatjes van de cursus ook wel eens een beetje omlaag mogen hoor. Want daar worden natuurlijk ook belachelijke bedragen gegeven. Uh, en uh, ja, ze doen er veel voor, maar ja, af en toe ga je kijken als je wat, ze, wat ze per kilometer krijgen. Nou, ik denk dat menige. Wie die Die onkostenvergoeding wel wil krijgen hoor. Van zijn baas. Dus, uh... ja, nou ja, bij, bij Toto Wolf gaat het om 4,4 uh, miljoen die hij dan heeft gekregen in dollars hebben we dan. Ja. Dus uh, iets minder in euro's natuurlijk. En uh, ja, normaal gesproken zou hij 8,2 miljoen dollar uh, per jaar krijgen. Nou, dus wel, wel half van je salaris zou ik ook niet blij zijn. Nee. Als jij morgen de helft krijgt, word je ook natuurlijk wat minder vrolijk. Zeker. Uh, kijk, je moet het natuurlijk ook zo zien. Die mensen zitten natuurlijk ook wel op iets andere kostenplaatjes wij. Vaak met huizen toe en uh, al het andere gebeuren. En dan is 4 miljoen opeens wel heel veel geld. Uh, dat, dat, is dat blijft natuurlijk wel veel geld. Aan de andere kant denk ik... nou, ik voor het salaris wil ik ook op de stoeltje zitten... en met de kop de telefoon smijten hoor. Dat is helemaal geen probleem. Nee hè? Nee. Ja, ja. En dat kan je heel goed. dus uh, ja, heel goed. Ja, ja. ja toch? Ja, daarom had hij eigenlijk meer betaald moeten krijgen natuurlijk. Ja, wel, Als je dat ja, zo goed ja. kan. Uh. Hey, Rendel, ja tot slot uh, nog even naar Red Bull natuurlijk. Uh, ja, dit jaar uh, bijna alle races uh, gewoon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 dat er wat aerodynamica problemen op de auto's zitten die ze dan voor de RB20 gaan oplossen. Nee, de... nee, ze, hebben, ze hebben natuurlijk het hele jaar data verzameld en die data die gaat in computers en er komen simulaties uit en die techniek is tegenwoordig zo ver. Ze zullen het best wel gedacht hebben, hey, dat, dat flapje wat we hier hebben zitten, dat is 3 centimeter maken we 3,1 centimeter loopt het dingetje weer beter. Dat soort marges praat je natuurlijk over. Uh, tuurlijk gaat die wagen doorontwikkeld worden maar de andere team zitten natuurlijk ook niet stil. Je hebt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 Ja, Dit mogen die jongens echt vol gas gaan. Ja, er ja, wordt het verschil alleen maar groter. wordt het verschil echt alleen maar groter. Rendel, tot slot uh, wil ik nog even vragen. Als ik dan... Uh, ja, uh, Max heeft een speciaal helmpje dus voor uh, aankomend uh, weekend. En uh, Ferrari die heeft de kleurstelling een klein beetje veranderd. Een beetje wit. Ja, dat was wel heel erg Een be be Beetje wit hè, erbij, uh, ja, zeg ja, maar. Op sommige plekjes. Ja. ja. <laughs> maar, maar goed, heb jij dan meteen uh, na een paar weken al een model daarvan? Of hoe uh, werkt dat? Nee, het duurt altijd wat langer.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 you will, I wouldn't have to think twice Don't want to risk that sort of deal Cause I'm in control when a roller dies I'll ride in my luck I'm taking my chances With all the odds in my favor I'm shooting for the moon Taking a gamble on you. I'm shooting for the moon. And taking a gamble on you. It's a gamble on you. Taking a gamble on you. I'm uh -huh.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 En erachteraan de Facts of Love uit 86 van uh, Jeff Lauper en Karen White. Ben je weer helemaal op de hoogte? Gaan we naar uh, Hello. Ja, dat is een heel uh, eindje weg, uh, Jan. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, ja. Goedemiddag. Een uh, ja, nieuw team uh, voor ons, hè, neem ik aan. Uh, Forresters. Foresters. Ik kan de tijd niet over dat ik daar uh, tegen stond. Dus nee. Niet muur, dus, uh... Nee, nee, nee. Dus uh, helemaal nieuw. En naar uh, Hello, Een eindje weg uh, voor, uh, voor, uh, voor ons.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 Tweede helft geresulteerd in veel betere aanvallen. En helaas niet tot de uh, uiting kwamen in de scoren. Maar je zag wel dat de voorin veel beter gevoeld werd. En nu start hij dus met zijn ervaring gewoon uh, voorin. Dat is wel lekker. Ook Kajen Lok is er weer bij. Het jonge talent die, uh, die dit jaar eigenlijk is doorgebroken en uh, in het begin van het seizoen heel goed gedaan heeft. Maar ja, die jongens uh, drie weken met zijn moeder naar Japan geweest.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 Misschien is het uh, de, de gedachte van de huidige jeugd. Ik is niet lang, niet zo jong maar. Uh, waar, waarom jij die gedachte hebt? Om, uh, ik heb geen Die trainer bevalt mij niet, ik ga lekker in tweede voetballen. Dat, ik vind het niet leuk. Ja, ja, ja. Nou, nou ja, het is uh, hun, uh, uiteindelijk wel hun uh, beslissing, natuurlijk, uh, dus, uh, Jan. Ja, het is even niet anders. Je, en, uh, je kan wel dingen doen. Nee, klopt. Dus uh, we, ga, we gaan gewoon door nu uh, met uh, ja, uh, toch weer uh, nou, een jonge jongen die weer uh, terug is in uh, het talent uh, wat je zegt. Dus uh, ja. Uh, ja, dat moet helemaal goed gaan komen. Maar hoe zijn we zeg maar, begonnen vandaag met de wedstrijd? Uh, uh, eerlijk gezegd, hebben wij één avond gehad en de rest is uh, in tien minuten dat we nu bezig zijn, Forest is tot in de avond. Het is een jeugdige snelle ploeg, dat dat ik op een cirkel.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 ja, het zou toch wel een mooie, mooie stunt zijn als uh, SV Salford in één keer uh, verandering gaat brengen in het uh, winstschema van de uh, Forces. Ja. Dus, uh, <laughs> ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. ja. Nou ja, laten we daarop hopen, Jan. Toch? Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Als er wat is, dan lach ik je uit. Ja, zeker. Dank je wel. En uh, heel veel uh, plezier uh, daar bij de wedstrijd. Ja, plezier is er altijd. Dan. Dus, Oké, okay. dank je wel. Hoi. Dag. Hoi. Van de nacht.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 Dus ook uh, als je een plaatje wil horen van Jeroen. Want uh, Jeroen, ja, goedemiddag. Uh, leuk uh, dat je in de uitzending bent. Ja, hartstikke leuk. Ja, uh, waar kom je vandaan uh, trouwens? Ja, ik ben hier niet zo ver vandaan hoor. Amsterdam. Oh, dat, oh, valt, dat mee. valt best mee. <laughs> ja, dat valt ja, ik best ben mee. regelmatig gestand voor. Dus. Wel, uh, wel met de auto of uh, met de openbaar vervoer? Nee, nee, de openbaar Oh, kijk eens aan. Parkeer ook geregeld voor, uh, nee, voor Jeroen? Ik, nee, ik denk uh, oh. dat Jeroen je gewoon hier de, de voor de deur staat. Ja, ja. Oh, dan moet je even wat regelen. Dus, uh, dat weet, gaan we even regelen.